6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. VVD-prominente waarschuwen kabinet tegen extra bezuinigingen. Hoogste Hof Kenia bevestigt winnaar presidentsverkiezingen en forse belasting van de goede grote spaarders op Cyprus. Het weer vanavond en vannacht in het noorden nog een kleine kans op een sneeuwbui, verder droog, kans op nevel en het vrieslicht. Morgen overdag in het oosten nog een klein sneeuwbuitje, verder geregeld zon en koud. Tweede paasdag is het droog. Drie oud-VVD-leiders vinden dat het kabinet volgend jaar niet extra moet bezuinigen om aan de regels van Europa te voldoen. In Europees Verband hebben de lidstaten afgesproken dat het begrotingstekort niet hoger mag zijn dan 3 procent. Maar VVD-prominente Frits Bolkestein, Hans Wiegel en Ed Nijpels... zeggen in Nieuwsuur dat als Nederland zich aan die grens houdt... de economie kapot wordt bezuinigd. U hoort eerst Bolkestein. Ik ben toch wel onder de indruk van het verhaal van Teulings van het CPB... en ook van wat de Amerikanen zeggen... dat je, dat je um, moet oppassen met bezuid, te bezuinigen in een neerwaartse spiraal. En ook Hans Wiegel waarschuwt het kabinet... Je moet nooit de economie kapot bezuinigen. Ja, Daar heeft de laatste beroemde oud-minister Witteveen van de VVD... nog een paar duidelijke uitspraken over gedaan. Een van de knapste ministers van Financiën die het land ooit heeft gehad. Ja, die heeft gezegd, uh, je moet nu niet kost wat kost aan die 3% vasthouden. Je moet ook stimuleren. Ja, nou, zichzelf zichzelf vind dat, uh, vind ik, een lijn waar je heel goed over moet nadenken. En VVD-prominent Ed Nijpels vindt een sociaal akkoord... belangrijker dan de 3%-norm. Als bijvoorbeeld in het kader van een sociaal akkoord... het nodig zou zijn om die 3% tijdelijk wat op te rekken... en je krijgt daarmee een sociaal akkoord bij de hand bereikt... dan zou ik dat heel verstandig vinden van het kabinet. Een uitgebreid gesprek met de drie VVD'ers vanavond dus in Nieuwsuur. Het hoogste rechtsorgaan in Kenia... heeft de verkiezingsoverwinning van Uhuru Kenyatta bevestigd. Volgens een rivaal, Raila Odinga, is er gefraudeerd... maar zijn bezwaren werden door het gerechtshof afgewezen. Correspondent Koert Lindijer. Een van de twee kampen viert in ieder geval feest. En dat is dus het kamp van Oehoehoe Kenyatta, die nu officieel de winnaar... Uh, tot winnaar is uitgeroepen van de verkiezingen op 4 maart. Uh, in het andere kamp is, heerst uiteraard verslagenheid. Raila Odinga, uh, die naar de rechter is gestapt. Die heeft zojuist een verklaring uitgegeven waar hij opnieuw zegt, dit waren geen eerlijke en vrije verkiezingen. Maar ik leg me neer bij het oordeel van de Hoge Raad. Inmiddels zijn er wat berichten over opstootjes. Hier in Nairobi in de wijk Dandora wordt geschoten op dit moment. In de westelijke stad Kisumu zijn brand, uh, uh, banden in brand gestoken en wordt ook geschoten. Dat is het bolwerk van Raila Odinga. Dus de komende 24 uur zal moeten blijken of er, net als in 2007, 2008, grootschalig geweld uitbreekt. De vrees daarvoor is groot. De hoop dat dat niet het geval zou zijn, is even groot. Ja, want toen kwamen 1200 mensen om het leven. Eh, maar verschil is dus wel dat Odinga heeft gezegd... ik leg me erbij neer, bij dit besluit van de, de rechter. Vorige keer heeft hij, niet, heeft hij zich er niet bij neergelegd. Bovendien was toen die mogelijkheid van de Hoge Raad er niet. In de afgelopen vier, vijf jaar zijn er stevige hervormingen doorgevoerd in het gerechtelijke apparaat. Alle partijen hebben van tevoren gezegd: wij hebben vertrouwen in die Hoge Raad die het eindoordeel moet vellen. wanneer er een dispuut is. Dat eindoordeel is nu gegeven. En ja, nu zullen de politici zich, de politici zich ook aan hun belofte moeten houden. om dat oordeel. Te accepteren. En volgens de strafhof in Den Haag speelde Kenyatta ook een kwalijke rol... bij de geweldsexplosie in 2007. Hè? Hij moet zich daarvoor nog steeds verantwoorden ook. Wordt in juli geloof ik verwacht hier in Nederland. Wat kan dat betekenen voor zijn presidentschap? Hij is een unieke situatie natuurlijk ontstaan. Voor het eerst in de geschiedenis is een door het strafhof aangeklaagde verdachte... ...tot president van een land uh, gekozen. En, en niet alleen Uruwe Kenyatta, maar ook zijn vicepresident William Ruto ...is aangeklaagd door het strafhof. Beide heren zullen dus veel van hun tijd in Den Haag moeten gaan doorbrengen... ...om zich daar uh, te verdedigen. In Kenia zelf zullen ongetwijfeld campagnes op gang komen tegen het strafhof. Uruwe Kenyatta heeft al gezegd, ik beschouw mijn verkiezing als een referendum over het strafhof. Kortom, Kenianen kiezen voor Uhuru Kenyatta, Dus stemmen tegen het strafhof. En tenslotte is het ook een groot dilemma... voor vooral Westerse ambassadeurs. Die hebben steeds gezegd... wij zullen zo weinig mogelijk contact hebben... met iemand die is aangeklaagd... door het internationale strafhof in Den Haag. En nu staan ze voor het dilemma... dat ze toch handjes moeten gaan geven... aan een gekozen president... die over het strafhof... Terecht moet staan. Vraag 1 bijvoorbeeld voor de Nederlandse diplomatie moet Oeren worden uitgenodigd voor de kroning van Prins Alexander. Grote moeilijke vragen. We gaan er meer over horen. Dankjewel, correspondent Koert Lindeijer. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Klanten van de Bank of Cyprus met het tegoed van meer dan 100.000 euro raken mogelijk 60% van hun vermogen kwijt. De eerste 37,5% boven een ton zijn de spaarders in ieder geval kwijt. En als dat niet genoeg is om de crisis bij hun eigen bank te bezweren, moeten ze nog meer inleveren. Dat hebben de minister van Financiën en de Centrale Bank bekendgemaakt. Spaarders zijn meer kwijt dan in het oorspronkelijke reddingsplan van de Europese Unie. Spaarders van de Laikie-bank zijn nog slechter af. Hun tegoeden boven een ton vervallen helemaal. Liturjaanse president Napolitano is niet van plan om voortijdig af te treden. Daarmee lijken nieuwe verkiezingen voorlopig van de baan. Correspondent Angelo van Schaik vertelt hoe Napolitano de impasse wil doorbreken. Hij uh, wil een, twee commissies gaan benoemen van wijze mannen. Zet de politiek komen of niet, dat is nog niet helemaal duidelijk... want de namen worden nu of in ieder geval vanavond nog bekendgemaakt. Die uh, commissie van wijze mannen moet vanaf dinsdag bij elkaar komen... om te kijken of op, op basis van de inhoud... en dan gaat het met name om economie en op institutionele hervormingen... Uh, ja, toch nog een regering gevormd kan worden... En dat, ja, dat lijkt een enorme klus. De, de reacties vanuit de politieke partijen zijn op dit moment al wel redelijk positief. Dus dat is alvast één stap, zullen we maar zeggen. Tot nu toe lukt het linkse politicus Bersani niet om een meerderheid te vinden. De komiek Grillo, die een kwart van de stemmen heeft, wil niet meewerken. En Bersani weigert op zijn beurt een aanbod om met oud-premier Berlusconi... een regering van nationale eenheid te vormen. Bersani zag... Het meeste gat in een samenwerking met Grillo. Grillo zei, dat doen we dus niet. Uh, die wil ook niet met Bellesconi samenwerken trouwens. Um, en Bellesconi zag toen, van nou dan ga ik kijken of ik met Bersani kan samenwerken. Maar de voorwaarden die hij daar weer bij stelde, ja, die, dat, dat zag Bersani weer niet zitten. En toen waren we terug dus bij af. En, um, ja, dat is, ja, en om een regering te vormen, we zullen toch echt twee van die drie partijen met elkaar moeten gaan samenwerken. Anders dan redden ze het gewoon niet. En dat is het grote probleem. Inmiddels duren de onderhandelingen over een nieuwe regering ruim een maand. Later vandaag maakt Napoleano bekend wie er in de commissies van wijze mannen komen. De president benadrukt dat de demotionaire regering van premier Monti aanblijft tot er een oplossing is. De politie heeft opnieuw een verdachte opgepakt van een reeks overvallen in Hoofddorp. Het is een jongen van 17 uit Haarlem. Eerder werden al een meisje van 14 en zeven jongens in de leeftijd tot 21 jaar gearresteerd. De politie vertelt waar de groep van wordt verdacht. De hele groep wordt verdacht van betrokkenheid bij een serie overvallen. Onder andere gepleegd op een videotheek, een pizzeria in hoofdorp, Allemaal in hoofdorp trouwens. En een uh, tankstation. Ja, wij vermoeden dat ze in wisselende samenstelling uh, zeg maar, de overvallen pleegden. Bij huiszoekingen werden nepvuurwapens en bivakmutsen gevonden. Nog is geld in beslag genomen. Hoeveel is niet bekend. De politie heeft een van de twee jongens opgepakt... die verdacht worden van de overval op een bus in Heemskerk. De twee bedreigden de chauffeur donderdagavond en gingen er met het geld vandoor. Aangehouden de jongen is 19 en komt uit Heemskerk. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen... hoe ze de overvaller op het spoor zijn gekomen. En ook is niet bekend of bij de jongen een deel van de buit is teruggevonden. In de Amerikaanse staat Washington moeten twee jongens van 10 en 11... terechtstaan voor een moordcomplot. Een jury heeft bepaald dat ze oud en verstandig genoeg zijn... om te begrijpen wat ze hebben gedaan... en dat ze dus voor de kinderrechter moeten verschijnen. Jongens hadden een handgeschreven plan gemaakt met zeven stappen... dat moest uitmonden in de moord op een meisje uit hun klas. In de rugzak van een van hen zijn een pistool en munitie gevonden. De zaak kwam aan het licht toen een ander kind zag... hoe de jongens in de schoolbus met een mes aan het spelen waren. Zelf ontkennen de twee alles. De Eindhovense asielzoeker Mauro heeft deze week te horen gekregen... dat hij een verblijfsvergunning krijgt. En dat werd vandaag bekend. 2011 zag er nog somber uit voor hem. Toen wilde minister Leers hem terugsturen naar Angola. Ontstond binnen- en buiten de politiek ophef... en uiteindelijk mag hij dus in Nederland blijven. Tegen Omroep Brabant reageerde Mauro zo. "Nou, Ik was heel erg uh, opgeluk zeg maar, dat ik uh, in ieder geval uh, van al die onzekerheden af ben... En dat ik gewoon dadelijk aan mijn toekomst kan denken... en uh, gewoon dingen kan plannen en uh, dat soort dingen. Dus uh, ja, ja, dat deed me wel heel veel. Mauro kwam op zijn negende naar Nederland... en woonde bij pleegouders in Limburg. In de Euro Hockey League hebben twee Nederlandse teams... de kwartfinales bereikt. Amsterdam won met 2-1 van de Spaanse topclub Atletique Terrassa... En Bloemendaal versloeg een andere Spaanse club. Het team van speler Wouter Jolie die versloeg Club de Campo met maar liefst 6-1. Ja, hier zijn we heel erg, heel erg tevreden mee. Dit hadden, we, dit hadden we ook eerlijk gezegd niet verwacht dat we zo dik zouden winnen. Want Spanje is, of Campo is uh, gewoon toploer uit Spanje. En uh, het belangrijkste vind ik zelf dat we echt als een team uh, gespeeld hebben. Vandaag de afgelopen weken in de competitie waren we niet even, even steady. Uh, maar vandaag was echt een goede, goede teamprestatie. Dus dat was mooi. In Duitsland spelen de vrouwen hun Europa Cup. In Hamburg bereikte Laren de halve finale door een 2-1 overwinning op Rot Köln. Voetbalclub Veendam werd vorige week failliet verklaard. Club uit de eerste divisie kreeg nog enkele dagen om in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Na vele acties van supporters heeft trainer Geert Heerkens nog al het vertrouwen dat het toch een doorstart komt. Op het landelijke proces wat nu bezig is. Uh, het is niet alleen Vendam in omstreken. het is een landelijke actiecampagne geworden. De wereld draait door, VI, een sms actie. Het levert zoveel geld op dat je dus uh, de begroting volgend jaar ook uh, denkt te kunnen krijgen. En als de andere partijen weer mee gaan bewegen en uh, de sponsorgroepen, de gemeente, de provincie, uh, ja en, en de, de businessclub die erachter zit. Alle mensen die bezig waren met iets maar zagen dat het gat te groot was. Dat gat wordt nu uh, zinderhoog dicht. Schaatser Stefan Groothuis heeft tijdens zijn wintersportvakantie zijn rechter kuitbeen gebroken. Op de snowboard kwam hij ten val, waarna hij iets hoorde knappen. Na onderzoek in het ziekenhuis werd een breuk in het kuitbeen geconstateerd. En bedmintonder Erik Pang heeft naast een finale plaats gegrepen. In de halve finale verloor hij als derde geplaatste Nederlander van de ongeplaatste Fleming Quartz. In het Franse Orléans werd het 2-0 voor de Deen. Is dus verkeersinformatie. Bij de AWB Edwin Gerritsen, waar staat het stil? Op twee plaatsen en het komt door ongelukken. Op de A1 van Hengelo naar Amersfoort van Apeldoorn twee kilometer vielen De linker rijstrook is dicht. En op de A28 Zolle richting Amersfoort voor Knobbert Hoevelaken twee kilometer. En de rechter rijstrook is dicht. Belangrijkste nieuws. Drie VVD-prominenten spreken zich uit tegen extra bezuinigingen. Bolkestein, Wiegel en Nijpels waarschuwen het kabinet in nieuwsuur... dat de economie anders kapot wordt bezuinigd. Het hoogsthof in Kenia heeft bevestigd dat Kenyatta de winnaar is van de presidentsverkiezingen. En intussen zijn er berichten over rellen waarbij aanhangers van de verslagen kandidaat Odinga betrokken zijn. De grote spaarders op Cyprus krijgen te maken met een forse belasting op hun tegoede boven de 100.000 euro. De eerste 37,5% boven een ton zijn de spaarders in ieder geval kwijt. Dit is Radio 1 NTR. Pavlov. Henk van Middelaar en Marcia Belman. Ze kunnen geen kritiek verdragen en zijn blind voor hun eigen fouten. Narcisten. Pim Fortuyn, Nelly Kroes en Steve Jobs zijn het volgens psycholoog Martin Apollo allemaal in meer of mindere mate. En hij mag het zeggen, want Martin Apollo zelf is ook een narcist. In zijn boek Een Spiegel voor Narcisten... beschrijft hij de desastreuze werking van deze psychische stoornis. Straks een gesprek met hem en we hebben live muziek van Coco Jones. Ja, welkom dus bij Pavlov, het programma over het menselijk gedrag. Meer vrouwen in de top van je bedrijf is niet alleen een sociaal wenselijke keuze maar ook een verstandig besluit. Want bedrijven die meer vrouwen in de Raad van Bestuur hebben... presteren beter. Uit recent Amerikaans onderzoek zou ook nog blijken... dat vrouwen betere beslissingen nemen dan mannen... als er meerdere belangen op het spel staan. Een gesprek met Ria van Klooster. Zij is directeur van de Nederlandse Raad voor training en opleiding. En met Gornie Been. Zij is manager communicatie en sociale innovatie. Een heel moeilijk woord. Bij Microsoft <laughs> Nederland. Even. Wat, wat vinden jullie van die uitkomsten van dat Amerikaanse onderzoek? Ria, Ria van het Klooster. Ik denk dat uh, dat er wel een kern van waarheid in zit, maar ik geloof zelf heel erg in gemengde teams. Ik denk dat je daarmee uiteindelijk tot de beste besluiten uh, komt. Ik geloof, het is niet iets een onderwerp waar ik nou dagelijks zelf mee bezig heb, maar ik zie wel in omgevingen waar mannen en vrouwen in één team zitten dat dan uh, bepaalde kenmerken van vrouwen uh, en kenmerken van mannen... maar dat generaliseer ik heel erg, ja. uh, dat die elkaar wel heel goed aan, uh, aanvullen. En, en i, i, jij, Gonnie nee, van Microsoft? Ik, ja, ik ben het daar wel mee eens. En aan de ene kant zeg ik wel, uh, als je in je eigen huishouden kijkt... vrouwen zijn bij uitstek gewoon goed om het overzicht te hebben... en dan heel snel te kunnen bepalen wat je doet. Dat geldt in organisaties ook. Ja. Maar als je te veel vrouwen in één ruimte zet... dan kan ja. het ook tot oefenloos niet okay. nemen van besluiten. Nee, een van de eerste verklaringen voor het beter nemen van zakelijke beslissingen... door vrouwen is dat ze zeggen... vrouwen kunnen makkelijker regeltjes, protocollen loslaten. Ze zijn eerder in staat pragmatisch te handelen. Dat herken ik meteen. Ja. <laughs> Hup, Ria van het Klooster. <laughs> ja, ik denk dat vrouwen uh, sowieso uh, pragmatischer uh, zijn. Dat is een natuurlijke inslag, uh, ja. denk ik. Ja, Dat herken ik in heel veel situaties uh, ook. Dat heel lang dan gepraat wordt. En op een gegeven moment moet er gewoon een besluit. Ja. En als het besluit genomen is, wordt het gewoon ook uitgevoerd. Uh -huh. dat is, uh, en mannen? Wat doen mannen dan? Ik blijf er uh, misschien in, in mijn beleving langer over praten. Op een hoger abstractieniveau uh, uh, ook. En nogmaals, ik generaliseer. Want ik ken ook ja, heel veel uh, aan de andere kant. Maar dat zullen um, we het hele gesprek blijven doen. Ja. Uh, die blijven daar langer over, en, uh, over uh, doorpraten... en vrouwen hebben ze iets besluitjes genomen... en morgen gaan we het uit uitvoeren. Ja, Goed, ik denk, nou, het, het gaat niet zozeer om het besluit. In mijn geval mannen kijken veel meer naar het resultaat... en vrouwen zijn meer met het proces bezig. En, en ik denk, in dat proces het, het overzien van belangen... en het kijken hoe iedereen erin zit... dat het een sterkere kracht is voor vrouwen. Ja, maar nu hadden we het over regeltjes loslaten. Hè? Ik denk ja. dat daarin laat je snelle regels los. Ah. Ja omdat je dan ook kan zien hoe kan je regels voor je laten. Maar jullie werken. willen toch ook een resultaat hebben? Tuurlijk. Alleen, ik denk dat we vaak eerder een focus hebben of een, een, het aandacht hebben op het proces om een goed resultaat wat blijvend is te bepalen, dan het resultaat aan zich. Heel oh. snel. En waarom kunnen jullie dat beter dan mannen? Ik denk dat in onze biologische aard waarschijnlijk uh, er al ingebakken zit dat we leren overzien. En dat we veel meer rekening houden met het totaal. Dat ja. doen we niet alleen in werk, maar dat doen we ook in ons gezin. En, en, en mannen overzien dat dan, hè, we generaliseren, maar ja. mannen zouden dat minder goed overzien. En zich daardoor vastklampen aan protocollen, aan regeltjes. Nou, Dat laatste vind ik een snelle conclusie. Ja. Ik, ik denk wel dat mannen eerder kijken van er moet een resultaat uh, behaald worden. Kijk maar naar een jongenselftal voetbal, jonge meisjes en jongetjes. Dan zie ja. je echt een groot verschil. De jongetjes zijn bezig om dat doelpunt te zetten. En, en die meisjes? meisjes dan? Die zijn aan het samenspelen. Die moet je soms echt roepen: nu scoren. Hoe weet jij dat? Omdat mijn dochter voetbalt. <laughs> Oké, okay, Ria. Me, me, me, meisjes zijn meer, of vrouwen zijn meer met het team bezig, uh, meer met het proces uh, bezig. Dat herken ik. Uh, helemaal. En mannen zijn meer van scoren en ook zelf scoren. Ik denk dat dat uh, wel een verschil is. En vrouwen, meer zeggen van, vrouwen zeggen ook veel vaker van dat hebben we als team even goed, goed gedaan. Jullie praten meer een we in plaats van een ik? Ik denk in het algemeen dat dat zo is. Ja. Ja. Ja. Maar, maar is dat dan echt biologisch bepaald? Of hebben uh, vrouwen dat uh, geleerd om zo te doen? Gewoon... Ik, ik denk dat het uiteindelijk iets biologisch is. Ja? Ja. En ik vind dat lastig, hè, want ik, ik zie ook kleine, als je het naar kleine kinderen ziet, zie je natuurlijk iets natuurlijks ontstaan. Um, ik, ik, ik denk echt wel dat het ingebakken zit. En of dat nou biologisch is, omdat we al generatie na generatie dit doen, ja, dat, dat vind ik nee, lastig. Het is een heel duidelijk biologisch component, maar het is een biologisch component. Nou, Martin, nou, gelukkig. Gelukkig. Vrouwen, hebben, vrouwen hebben bijvoorbeeld veel meer spiegelneuronen dan mannen. Hè? Dus uh, spiegelneuronen die uh, reageren in je brein op, het, uh, op de emotie en het gedrag van anderen. Dus waardoor je beter je kunt instellen op wat er met de rest om je heen aan de hand is. Nou ja, en als je in het nest zit, dan is je taak ook om je af te stemmen op je kinderen... en te kijken of ze bang zijn of niet. En als die kinderen bang zijn, moet jij reageren. Als man moet je dan de vijand verjagen. Dus dan moet je niet al te veel spiegelneuronen hebben... anders krijg je ook nog medelijden met de vijand. He, dus ja, zo moet je dat een beetje zien. Dus er is echt een biologische reden om te zeggen dat vrouwen veel relationeler denken dan mannen. En daardoor uh, intiems ook meer rekening houden met de belangen van anderen. Maar als je kijkt naar, naar kleine uh, meisjes... die zijn mm -hmm. eigenlijk ook wel heel hard um, uh, tegen elkaar. Hè? Bedoel, ja. Meisjes zijn, uh, die <kijkt> kunnen elkaar enorm uitsluiten of buitensluiten. Ja, jongens ook. Maar ik bedoel over dat voorbeeld van die, van die voetballers... als je, als je coaches uh, van vrouwenteams spreekt... die zijn soms zo ontzettend blij dat ze naar een mannenteam mogen. Want als je een, een groep vrouwen hebt die aan het begin van het seizoen... in de kleedkamer ruzie hebben gehad... Dan blijft dat het, het hele seizoen doorspelen. He, terwijl mannen die schelden elkaar een keer uit en gaan een biertje drinken... en dan is het over. Dus dat is, dat is maar ook dat wel Maar dat kan het dan kant. niet? Als ze zeggen, ze hebben zo'n oog voor elkaar... waarom blijft die ruzie dan zo lang? Ja. Omdat ze heel erg op de relatie zijn uh, gefocust. Jawel, maar goed, die is fout. Dan kunnen ze toch ook zorgen dat die weer hersteld wordt. Ja, maar dat is, ja, dat is dan een, een nadeel in de psychologie van vrouwen. Dat ze graag voor de harmonie gaan en het conflict vermijden. En, vaker... en, de, en de dus een jaar in blijven hangen. ja, ja. <coughs> nou, Dat is tegenstrijdig, toch? Nou, niet tegen strijden, omdat nee, Omdat ze zich ook persoonlijk vaak geraakt ja, voelen. Ja, en zodra ook... je je persoonlijk geraakt uh, voelt, dan blijft dat langer uh, hangen. Ik denk ja. dat vrouwen dat meer hebben. Ik denk dat mannen makkelijker, uh, vind ik ook wel eens knap... Hè, die kunnen een ruzie oh. hebben in een, in een vergadering heel hard tegen elkaar... zijn en daarna gewoon een vrolijk praatje gaan, gaan maken... Uh, ik denk dat vrouwen, ik herken dat bij mezelf ook wel, ik vind dat wel, wel, wel lastig. Ik moet er even, uh, even afstand van kunnen nemen. Uh, terwijl mannen kunnen dat echt prima. Die kunnen echt heel hard tegen elkaar zijn en daarna gewoon weer gezellig. Uh. Ja. Maar dan zijn mannen dus wel zakelijker dan vrouwen? Is dat zakelijk? Ja. Ja, ze zijn zakelijker. Maar ik denk zelf dat een heel belangrijk uh, punt hierin is dat vrouwen kunnen mannen leren om ook eens naar zichzelf te kijken. He, dus als je in een organisatie alleen maar mannen hebt... die gericht zijn op winst en op het product... dan mannen hebben mannen van nature een hele sterke self-serving bias... zoals we dat noemen. He, dus die, Als dat? het goed gaat, ligt het aan mij. Als het slecht gaat, ligt het aan een ander. Vrouwen <lacht> hebben een wat lagere self-serving bias van nature. Als het goed gaat, ligt het aan ons. Als het slecht gaat, kan het ook aan mij liggen. Nou, door vrouwen in je team te krijgen... Kun je, krijg je meer introspectief vermogen in je team. Kijk je meer naar, van wat doen wij nou fout? Wat zouden wij anders moeten doen? In plaats van, hoe verslaan we de vijand? Herken je dat, Groni? Nou ja, wat ik interessant vind, kijk, is het professioneler of is het zakelijker? Ik denk namelijk dat, dat uiteindelijk wil je duurzame beslissingen nemen. Hè? Niet een beslissing die, morgen, termijn, die, dus. die dus niet morgen ja. weer anders zou kunnen zijn. Dat het juist zo goed is dat, dat, hè, dat het... het, het, het naar binnen kijken en met elkaar en op het proces gericht te zijn... en op het juiste moment het, de beslissing te nemen... en daar dus de samenwerking in te zoeken, ongelooflijk belangrijk is. En vrouwen moeten zich daardoor vaak wel... Nou ja, het, het is ook wel lastig om die wisselwerking in teams te hebben. Want vrouwen moeten wel echt ook durven niet te gaan kopiëren wat het gedrag in organisaties is. Maar echt vanuit die kracht... ook juist die waarde te gaan toevoegen. Ja. Maar betekent dat dan ook dat als je op een... hoge positie wil komen als vrouw... dat je veel meer moet vechten dan mannen? Nou, dat wordt heel veel gezegd. en Ik ja ik, ik word daar heel moe van. Want uiteindelijk is dat ook niet duurzaam. Ja. Uh, want dan komt er een dag dat je jezelf aankijkt... en denkt van ben ik in hemelsnaam aan het doen. Dus... Nee, ik zou juist vrouwen allemaal uit willen nodigen... en dat doe ik ook echt in de organisatie... om juist wel gewoon dat te blijven doen. Maar wat bedoel je gewoon? Bedoel je dan dat je... Eh, daar word je moe van? Dat je denkt, ja, nou gedraag ik me ook als een alfa-mannetje? Ja. ja. Weet je, als je dus het wel eens niet is of de, hè, er is maar één waarheid... dat is precies het, het hele masculine waarde... of een mannelijke waarde die in de organisatie zal heel lang heersen. Mm -hmm. Dus ga je daar meedoen... ja, dan denk ik dat je juist doet waar we voor juist niet voor zijn... Maria? Klopt. Ik denk dat dat uh, heel erg... En bovendien, ik geloof heel erg in authenticiteit. Je blijft die kracht als je heel authentiek uh, blijft. Dat kost ook minder energie. Hè? Mm -hmm. Op het moment dat je niet authentiek bent, dan kost dat heel veel energie. Uh, als je een ook, rol aanneemt. Ja, als je een rol aanneemt. Ik denk juist door authenticiteit. Dat je daarmee het verste ook, uh, ook, uh, ook komt. En dat je dat ook heel erg moet bewaken. Ook in een, ook in een team. Dat je gewoon als vrouw gewoon die dingen blijft doen. Die ook eh, bij jou horen. En daarmee ben je juist ook van toegevoegde waarde in dat, eh, in dat team. En een ander punt. Want ik zat nog eh, na te denken over. Hè, van hoe komt het nou dat, eh, eh, dat als er vrouwen in een team zitten. Dat dat beter eh, functioneert. Ik denk ook dat er eh, heel veel ook misgaat in bedrijven. Omdat mannen meer risico's nemen. En juist in een team. Vrouwen nemen algemeen, tenminste herken ik in mijn omgeving, iets minder risico's. Die stellen iets meer vragen van tevoren ook. En ik denk dat dan juist die mix heel erg belangrijk, uh, heel erg belangrijk is. En volgens mij is dat ook eerder uit een onderzoek uh, gebleken. Dat er heel veel ook misgaat omdat mannen dan elkaar aan het opjutten zijn. Hè, even negatief gezegd. En daar die ook veel meer risico's uh, uh, uh, uh, nemen die achteraf... Nou, we hebben natuurlijk wat recente voorbeelden ook, uh, uh, tot enorme problemen kunnen leiden. Je, je zegt recente voorbeelden? Maar... Nou Nee, de financiële sector, dat is uh, van nature denk ik meer een, een man. Er wordt ook wel eens gezegd, de bankencrisis was nooit ontstaan als daar meer vrouwen ja. hadden gezeten. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat het een sector is. Uh, ik heb zelf een tijdje bij een verzekeraar en daar merkte ik dat heel sterk, dat daar... Veel meer dat, dat haantjesgedrag met Dat elkaar ook Ja, dat competitieve. En competitief er is niks mis mee. Maar op het moment dat het doorslaat, gaat, gaat het fout. En hoe is dat bij Microsoft, Gonny? Nou, ik werk natuurlijk in een behoorlijke mannelijke uh, uh, onderneming. Hè? Want de technologie is bij uitstek een hele mannelijke wereld. Maar ik herken dat stuk heel eigenlijk niet. Ik, denk, ik herken eigenlijk wat ik zie. De vrouwen die er zitten soms echt veel harder zijn dan de mannen zijn. Ik heb laatst ook wel eens gehoord dat vrouwen ook afmeten tegen hun eigen pijngrens. Dus je moet ook wel echt uitkijken hoe je tegenover ze staat. Um, ik, dat competitieve, ja, ik vraag me af of het echt leidt tot meer risicogedrag. Ik, ik, ik zie dat niet zo heel erg. Ik zie net zo goed vrouwen met heel veel risicogedrag. Wel werd onderlangs bekend dat als vrouwen zouden beleggen... of, of beleggen, uh, betere resultaten halen dan mannen. Vanuit welk opzicht dan? Omdat ze ja, dan bewuster of, keuzes maken? Ja, uh, beter nadenken en niet uh, voor dat hele korte gewin gaan... en meteen weer alles kunnen ja. verliezen. Maar ja, dan kom ik eigenlijk weer terug op dat stuk... is dat ze meer naar het proces kijken dan naar het resultaat. En, en daar dat die duurzaamheid veel meer in zit. Ja. Als je apenpeiltjes laat gooien op een bord... Dan doen ze het net zo goed als de gemiddelde belegger. Hè? Van, uh, ja. Ja. Ja. Dus dan ben je al snel beter, toch? Toegevoegde waarde is sowieso dan weinig, ja. al die analisten. Ja. Maar, die, maar de vrouwen bij, bij Microsoft, uh, dat zijn ook uh, nou, vechters, zijn het. Is dat dan een aange, uh, aangeleerde rol, denk je? Of is dat. Ik zou niet zeggen dat wij vechters zijn, maar ik zie in de mannelijke, in, ook in, bij mijn mannelijke collega's niet heel veel vechters. Hmm. Uh, wel competitief gedrag. We willen wel winnen, maar het is niet altijd gepaard, gaat niet altijd gepaard met gevecht. Um, maar wat bedoelde je net met de pijngrens? Je nou, je... Ik, wat ik wel interessant vind, ik kreeg laatst vertelde mij iemand dat vrouwen meten natuurlijk dat wat ze een ander aandoen, ook af tegen wat ze zelf aankunnen. Hmm. Ja. En ik even terug. Hè, ik denk dat doordat we, uh, als je hoger in de organisatie hebt, dat je al heel vaak hebt gereflecteerd van waarom gebeurt me dit, waarom hè, zit ik hier en dat je weer verder gaat. Dus dat je degene die je tegenover je zet tegen dezelfde maatstaven uh, af, uh, afmeet. Dus eigenlijk ook daarin houden ze rekening met de ander? Ja, maar misschien soms wel niet heel aardig. Nee. Ik zie uh, daarin ook de scherpte van vrouwen wel toenemen en dat ze ook de lat die ze leggen ten opzichte van de mensen met wie ze werken ook wel hoog leggen. Madeleine Albright heeft daar eens een, keer een heel mooie uitspraak over gedaan. De oudste ja, minister van Buitenlandse ja, Zaken uh, van de Verenigde Staten. Ja, ja. dat uh, vrouwen elkaar veel meer aandoen in een bedrijf uh, ja. dan mannen <laughs> elkaar uh, uh, aandoen. En elkaar ook veel minder gunnen. Dat vind ik, dat vind ik op zich nog wel iets... Uh, wat ik ook wel her, uh, herken. Een heel positief punt van mannen vind ik... dat ze elkaar heel veel gunnen ook. Het kan ook negatief uitpakken. Baantjes elkaar door, uh, doorspelen. Maar ze doen, het, uh, ze doen het wel. En zij heeft er ooit als analyse gehad... Dus dat vrouwen elkaar heel weinig gunnen. En zeker als er als ze ook jouw concurrent kunnen, uh, uh, kunnen worden daar, mm -hmm. daarmee. Dus je houdt ze op afstand. Dat was voor haar was de analyse ook zo weinig vrouwen in de topfunctie komen... omdat andere vrouwen ze op afstand houden. Ik weet niet of, of is het omdat top. er juist zo weinig vrouwen in zo'n positie zitten? Dat je denkt, ja, er is maar plek voor één of twee. Ellebogenwerk. Kan. Ja, nee. Maar Rieer, je, je, uh, uh, je, je zei dat je dat herkende... Nee, dat herken ik niet. Oh, dat herken oh, nee, je niet? Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik heb daar zo mijn vragen bij. Maar ik weet wel dat het een van haar uh, analyses uh, is. Dat vrouwen andere vrouwen weghouden van, uh, van functies. Ja. Ik denk dat waarom er weinig vrouwen uh, in de top... dat is een hele complexe hoeveelheid aan factoren nog steeds. Mm -hmm. ja. Ja. En dat is niet te duiden op één... We hebben een, een jaar of drie geleden hebben we dat vraagstuk echt aan de kaak gesteld. Want we bleven maar op een heel laag percentage zitten terwijl het voor... Dat is bij Microsoft. Bij Microsoft, ja. Uh, en, en we, we zagen ook hoe belangrijk het is A, om een afspiegeling te zijn van de markt. He. Je klant is gewoon de helft vrouw, uh, maar ook sowieso... naar nou, de toekomst voor de arbeidsmarkt toe cruciaal is... om je ja. percentage omhoog te krijgen. En dan zie je dat het zo'n hoeveelheid aan dingen is. A, heeft het te maken met... Uh, uh, nou ja, he, wordt het voldoende gewaardeerd? Zijn er voldoende rolmodellen? Is er voldoende flexibiliteit? Zodat je de taken die je hebt in het leven... waarbij vrouwen echt wel kijken naar de taken die ze thuis hebben en die ze uh, op hun werk hebben meer willen combineren. Heb je daar flexibiliteit in? Uh, wordt er in een advertentie gelet op uh, uh, wat heeft iemand nodig heeft? Een facture. Dus het is een ontzettende mm. opeenstapeling van, van factoren... waarom het maar zo langzaam gaat. En ja. daarom is er in andere landen ook gekozen... voor, nou ja, waar we allemaal enorm over, st over strijden. Over, voor een quotum, bijvoorbeeld. Om het dan maar te forceren. Ja. En is dat een goed idee? Als middel kan het soms dienen. Ja, ja. Niet, niet meer dan, of, dan dat. Uh, Ria? Niet meer dan dat. Ik ben niet zo van de, van de quotas. Ja. Ik vind dat je het van je kwaliteiten moet hebben. En ik ja. geloof dus meer in discussies over dat je gewoon zichtbaar moet maken. welke kwaliteit je in een organisatie nodig hebt. En dan kom je er vanzelf achter dat diversiteit daarin heel erg uh, belangrijk is. En ik denk dat dat een betere manier is dan met uh, ja. uh, kwantiteiten te werken. Overigens, ik ben zelf directeur van Schoesfeest. Daar hadden we een, een, een, een, een managementteam van vier vrouwen. Een omgekeerd probleem. Ja, ja. <lacht> <lacht> dat was dus ook maar heel lastig. Schoesfeest is natuurlijk uh, van oudsher een vrouwelijke organisatie. Omdat ja. ze die secretaresses tegenwoordig heet dat, geloof ik, office ja. managers ja. opleiden. Ja. Maar waar ja. was dat lastig? Nou, dat was ook lastig omdat mannen daar ook niet voor, uh, uh, uh, niet voor kozen. En we hebben ons ook wel eens <lacht> afgevraagd, komt dat nou ook dan door ons, hè? Dat wij dat ook op, op afstand uh, uh, houden. Uh, ik ben er eerst ook nooit helemaal achtergekomen waar het nu aan, uh, aan lag. Maar ik weet wel dat het heel lastig was ook om, uh, om mannen... Wij waren altijd weer blij als er weer een man bij was. Ja. <laughs> Omdat ik het van nature wel heel goed... Ik geloof echt heel erg in diversiteit. Ik, uh, geloof, ik denk dat dat echt de beste manier is om tot goede resultaten uh, te komen. Sowieso geloof ik in groepsrollen, hè, dus in teamrollen. Dat je elkaar uh, aanvult. En ik denk als je daar, maar ik ben geen psycholoog, als je daar psycholoog is, dat je dan ook die verschillende kwaliteiten gewoon ook bij mannen en vrouwen verschillend uh, ziet. En elkaar dat uh, prachtig aanvult. En ik denk dat we daar ook veel meer gebruik van moeten maken. Dat lijkt mij ook, ja. <laughs> ja je hebt hele mannelijke vrouwen en hele vrouwelijke dat mannen. Gewoon, zeker, ja. Ja. Maar, maar, maar zie je de mannen veranderen? Maar waarom zouden mannen uh, daarin moeten veranderen? Nou, omdat ik Martin dat zo'n beetje hoor zeggen van... Uh, uh, ze kunnen elkaar beïnvloeden. Nou ja, het is dit, maar wat ik bedoel is dat, dat, dat hij... Uh, kijk, in het oerwoud heb je elkaar ook nodig als mannen ja. en vrouwen. En volgens mij is dat in het bedrijfsleven is een soort aangekleed oerwoud. En veel ingewikkelder moet je dat volgens mij niet maken. Uh, dat, dat, je, dat je elkaar gewoon nodig hebt. En uh, ja, de, voor de rest zijn het gewoon dimensies van, uh, van, van eigenschappen. Uh, maar over het algemeen... Uh, ja, lijkt, lijkt met uh, ja, een open deur dat je, dat je zo'n team zo, zo harmonieus mogelijk... met zoveel mogelijk eigenschappen moet, uh, moet samenstellen. Nou luister, als we hier niet... Uh optimistisch uh, bij vandaan komt van dit gesprek. En we hebben niet eens de term het glazen plafond laten vallen. Ja, en ik vind even, dat we daar een compliment voor moeten het is, krijgen. Het is goed dat, we, dat wij hier als man en vrouw zitten ook, denk ja. ik. Ja. Marcia. Ja. Ja. ja, want het is uh, tijd voor muziek. Uh, Coco Jones uh, is uh, naar binnen geslopen en zij heeft meegenomen Isa Azier. En zij gaan samen spelen. Um, ze wordt begeleid door Isa op gitaar. En ze gaan het nummer Final End spelen. En dat komt van haar debuutalbum No Man's Land. Gogo go Jones Always missing. Read question marks and dealing with his aching heart that forever will be wishing someday you come back to. To stay because every night i fall asleep tired of the message that had taken on me be the one where i can hardly breathe when I met Final en Ze werd begeleid door Isa Azir. Uh, er komen allerlei optredens van haar aan. Venlo, Rotterdam, horen. Deventer. En op 5 mei op het Bevrijdingsfestival in Amsterdam. Maar als je meer wil weten, kijk even naar haar website cocojones.com. Ik kan het niet gaan spellen, want het spelt echt een beetje anders dan ik nu zeg. Maar goed. Uh. Dit is Tot 7 uur, Pavlov. Ja, vandaag praten we in Pavlov met Ria van het Klooster, Gonnie Been en met Martin Appeloo, schrijver van het boek Een spiegel voor narcisten. Narcisten hebben een groot ego en gaan geen intieme relaties aan met anderen, schrijf je in je boek, Martin. Ja. Um, hoe narcistisch ben je zelf? Ja, daar verschillen de meningen heel erg over. <laughs> <laughs> ik vind zelf dat het uh, zo langzamerhand redelijk meevalt, maar ik krijg nog wel eens uh, andere berichten. Maar het was dus in het verleden was het erger? Ja, het was wel erger, ja. ja. En waaruit bleek dat dan? Nou ja, dit is wat ik schrijf is dat, uh, dat uh, als je een narcistische levensstijl hebt, dan ben je heel solistisch Bijvoorbeeld, een uh, workaholic. Ik ben echt een typische workaholic. die met rust gelaten wil worden. en uh, um, dus meer investeert in mijn werk dan, uh, dan in mijn relaties, bijvoorbeeld. En uh, als mensen daar commentaar op krijgen, dan uh, krijgen ze een verbale uh, hengst, zeg maar. En dat is een patroon uh, waardoor je dan weer. Uh, alleen komt te staan en denkt, nou ja, als ik dan toch alleen ben... Dan, uh, Zie je wel. ...ga ja. ik nog wel eventjes uh, extra aan het werk. Ja. En, uh, ja. Maar is dat ook de reden waarom je uh, een boek hebt geschreven? Omdat ja, jezelf... het is wel een, een van de redenen. Van, uh, kijk, als iemand mij verwijt dat ik een narcist ben... dan uh, wil ik ook weten wat hij bedoelt. Dus uh, dan uh, ga ik er ook op studeren. Ja. Maar begreep je dat ook meteen als mensen dat tegen je zeiden? Want het is volgens mij nee, voor een narcist nee. best moeilijk om toe te geven... Ja, van ik ben een narcist. Ja, je moet eerst echt heel veel... Uh, um, schade berokkenen zeg maar, aan jezelf of aan anderen... voordat je misschien bereid wordt om daarna te kijken... en om te zeggen van, ja, er is toch echt wel uh, iets met mij aan de hand. He, want uh, in eerste instantie uh, is het natuurlijk heel typisch voor narcisme... dat die zeggen, ja, hoezo uh, narcist? Ik ben geen narcist. En als je dat nog één keer zegt, dan kun je vertrekken. Ja. <laughs> ja. Maar kun je het moment nog herinneren dat je dacht... nou, ze hebben misschien wel eens gelijk? Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Dat was toen mijn uh, dochtertje werd geboren en uh, toen... Uh, uh, was ik, uh, vond ik mezelf zo, uh, zo uh, aardig om een dag in de week niet te werken. Hè. Dus, dan, uh, dus uh, dan ging ik echt niet werken om op de baby te passen. Uh, dat vond ik echt verschrikkelijk. Um, maar ja, goed, anders kreeg ik ruzie, dus uh, dan ging ik dat maar doen. En um, nou ja, dan op een gegeven moment was ik haar luier aan het schonen En toen uh, begon ze heel erg, erg hard te huilen... En toen dacht ik echt van, potverdorie, zeg, dan neem ik een dag vrij van jou... en dan ga je ook nog huilen. Oh. En dat was het moment in mijn leven dat ik dacht van... ja, volgens mij ligt het niet aan haar, maar aan mij. Oh, ja. <laughs> ja. Nog een mooi inzicht dat je dat kreeg. Ja, ja, ja, ja. Maar ik weet echt nog heel goed dat was... Nou, ik was toen al best wel oud... Maar dat was volgens mij de eerste keer in mijn leven dat ik dacht dat het niet aan mij dat het aan mij lag. Dat ja. mm. wow. heeft ze je een mooi cadeau gegeven. Ja, dat is echt waar. <laughs> ja. Maar um, zijn er, um, wanneer ben je volgens jouw definitie een narcist? Nou ja, mijn, mijn definitie van narcisme bestaat uit vier uh, hoofdpunten. Het begint met een instabiele basis. Een instabiele psychologische basis. Die wordt gekenmerkt door wat ik uh, oersoepproblemen noem. En wanneer je dan een biologische aanleg hebt. Om snel in de vechtstand te schieten, dan uh, kan je als tweede component van de cirkel, van de narcistische cirkel um, jezelf gaan opblazen. Door te zeggen van er is helemaal niks met mij aan de hand. Kijk maar, want ik ben heel bijzonder, uh, geweldig, uh, groot en, uh, en machtig. Um, dat opblazen, dat gaat eigenlijk gepaard met de derde component. Als ik mij opblaas, dan neem ik eigenlijk de ruimte die ik tussen ons moet laten, die neem ik eigenlijk in. Dus ik bezet eigenlijk de vrije ruimte. Je drukt een ruimte. ander weg. Je drukt dan. de ander eigenlijk weg. Ja. Niet omdat je de ander wil wegdrukken, maar omdat je zelf heel veel ruimte wil. Maar de ander voelt dat als weggedrukt worden. Dus dat is de derde component, een gebrek aan wederkerigheid. En het vierde is, als mensen daar dan commentaar op hebben, dan stoot je ze af. Heeft iedereen last van narcistische nee. trekjes? Nee, absoluut niet. Een narcisme dat, dat kan alleen maar ontstaan wanneer je daar ook een biologische aanleg voor hebt. Ik, ik vraag het meteen even aan de dames hier aan tafel. Uh, hebben jullie uh, last van narcistische trekjes? Zijn er momenten dat je denkt: uh, Ik ben geweldig? Of ik. Nou ja, als ik het dan <laughs> luister, dan ga ik natuurlijk enorm in de zelfreflectiemodus. Dan denk ik dat ja. ik herken ik wel. Maar wat, wat, wat je eraan toevoegt, Martin, aan het eind, is dus denk ik. Uh, um... Is dat we dat gevecht aangaan. En dan denk ik: van ja, dat doe ik dan dus nee. niet. Ik zal je niet wegstoten. Ik zal het dan alles weer eerder op mezelf betrekken. Dus ja. ik herken wel trekken. En ik denk dat dat ook met, met elk ego te maken ja. heeft. Maar ik herken niet dat afstoten vervolgens. Nee. nee. En Ria? Ja? Nee, dat afstoten herken ik ook, ja. uh, ook niet. Ik herken wel, uh, ik hou ook van mijn werk. En ja. dan vind ik het ook heerlijk om daar... Uh, een eigen ruimte voor te hebben. En daar ja. niet in gestoord uh, te worden. En complimenten en te krijgen. Complimenten te krijgen. Uh, dus dat, dat herken ik wel. Maar dat afstoten... Dat, nee. Uh, nee, dus je moet echt het hele complex hebben. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen... die workaholics zijn of die helemaal voor hun werk gaan. Die absoluut niet narcistisch zijn. Hm. Hè, dus, uh, um, dus je moet niet één aspect eruit halen. Wat trouwens heel vaak gebeurt in de literatuur. Hè. Narcisme wordt heel erg gelijkgeschakeld met eigen liefde. Ja. He, dat het alleen maar om jezelf zou gaan. Maar dat, dat, dat is te weinig. He, de, de, de, de mensen die theatraal zijn, die houden ook heel erg van zichzelf... en tatoeëren zich helemaal suf. Of, uh, ja. dus, he, de, maar dat, dat is geen narcisme. Nee. Nee. Je onderscheidt in je boek drie soorten narcisme. Ja. Maar dat was voor mij een eye-opener, want dat wist ik echt niet. Nee. En narcisme was voor mij één type. Oké. Okay. Maar je hebt het over angstig, eh, een narcist, een depressieve, depressieve narcisten en een combinatie van... Een een... Combinatie. Wat is het verschil tussen die drie types? Nou ja, heel, heel uh, in het kort is het zo dat... Uh, uh, uh, narcisme ontstaat dus door wat ik noem oersoe-problemen. En dat bete betekent ja. dat je of te weinig of veel te veel aandacht krijgt. Nou, als je veel te weinig aandacht krijgt... dan, uh, dan uh, terwijl je op het moment dat je zeg maar... Uh, nog heel veel aandacht nodig hebt, symbiose nodig hebt... dan uh, kom je dus eigenlijk aan in een soort leegte. Dan, dan voed je je als het ware als kind met leegte. En dat geeft een depressieve basis. Nou, depressief narcisten, die voelen zich leeg van binnen. Want je bent gewoon te weinig bevestigd. Je bent be te weinig bevestigd. En in psycholoog zien heb je te weinig symbiotische bevrediging gehad. Hè, dus uh, je hebt je te weinig uh, in je gevoelens vooral gewaardeerd gevoeld als ja. kind. Ja, dus vandaar dat ik in mijn boek Nelly Kroes... het verhaal van Nelly Kroes als een voorbeeld van depressief narcisme beschrijf. Omdat Nelly Kroes heel erg is opgevoed in die, in die sfeer van na de oorlog... van niet lullen, maar poetsen. He, ja. dus, uh, Zij is in de oorlog geboren. Zij zijn in de oorlog geboren. En uh, toen, toen de oorlog was afgelopen moest het land worden opgebouwd. Dus dan sta je niet stil bij je emoties. Ja. En, maar dan ga je er gewoon voor. Ja. En dat leidt dan niet tot, tot, tot affectieve verwaarlozing. In de zin van dat haar moeder niet bijvoorbeeld uh, heel lekkere stoofbeertjes kon maken. En haar vader uh, geen aandacht aan haar gaf. Maar wel dat er geen aandacht was voor emoties. Wat voel je? Okay. Wat wil je? Nou, dat kan een depressief gevoel geven. Wat je dan vooral met solisme met, um, ik doe het dan wel alleen, ik heb niemand nodig, um, afreageer. Dat en is dat, depressief narcisme. En Pim Fortuyn, dat is een ander ja. iemand in jouw boek... Ja, die Portuyn. heeft het andere, die is angstig, is een angstig narcist. Die heeft juist heel veel symbiotische bevrediging gekregen van zijn moeder. Die is verwend. Die, nou, <laughs> ik, vind, ik weet niet of ze verwend is, maar eigenlijk hoort het zo te zijn... dat de moeder er voor het kind is, hè, in de eerste ja. periode. Of ik bedoel de verzorger natuurlijk, hè, want dat kan ook tegenwoordig... door mannen worden gedaan, sommige mannen. En... Um, als, maar als het kind er is voor de moeder, zoals volgens mij in, in, in het geval van Pim Fortuyn... dan stemt dus niet de moeder zich af op de behoefte van het kind... maar dan krijg je eigenlijk al dat het kind zich af moet stemmen op de behoefte van de moeder. Nou, als het kind dan vol met oerzoep is gestopt, zoals in het geval van Pim Fortuyn... dan hoort je eigenlijk door de vader te worden opgehaald om de wereld ingeleid te worden. Ja. En dat, daar ontbrak het aan bij Pim Fortuyn. Dus dan krijg je, als het ware, het vogeltje staat aan de rand van het nest is helemaal volgestopt met oerzoek door de moeder. Dus hij kan de wereld in, maar dan is er geen vader. De vader hij had geen vader. Hij had wel moment. een vader, maar dat was ja. een handelsreiziger... die wordt was beschreven afwezig. als heel afwezig. Ja. Nou, wat moet zo'n kind dan? Die voelt een biologische drive om de wereld in te gaan... maar er is niemand die hem daar mm. wil begeleiden. Dus gaat hij terug het nest in. En Waar die hij weer vervolgens gaan. weer wordt gepemperd eigenlijk. Waar die weer wordt gepemperd. Ja. En zo gaat hij denken van, nou, kennelijk... Uh, uh, He, moet ik niet de wereld in, kennelijk gaan andere mensen het voor mij doen. Hmm. He, zoals de moeder. En lijkt deze, deze merkwaardige opvoeding, leidt dat altijd dan tot nee, narcisme? absoluut niet. Er zijn ontzettend veel mensen in de wereld met een, met een rare oersoepverleden... Zeg maar, die geen narcist worden. He, dus het is heel erg duidelijk dat... Dat narcisme niet aan de opvoeding ligt of niet aan de ouders ligt. Het, het is genetisch bepaald. Het is altijd een interactie. Hè. In de psychologie is nooit nee. iets wat ergens doorkomt. Hm. Het is altijd een, een, een groot geheel van factoren die op elkaar inwerken. En bij narcisme is één ding heel duidelijk: er moet een oersopprobleem zijn, maar er moet ook een biologische aanleg zijn. Ja. Nou. En het derde type? Het derde type is het gecombineerde type, het angstig depressief narcistische type. En daarvoor gebruik ik in mijn boek Steve Jobs. Steve Jobs als oh, de man uh, van Apple. De man het? van Apple, ja, dus niet van Microsoft. Nee. En um, <lacht> nou, die beginnen eigenlijk met een oersoeptekort. Steve Jobs is weggegeven door zijn uh, biologische moeder. En vervolgens krijgen ze een overschot aan oersoep. He, dus die krijgen als, compensatie. als compensatie. Hij werd geadopteerd door mensen ja. die hem echt totaal verwenden. Die zichzelf totaal voor hun wegzijfelen. Dus dan krijg je eigenlijk beide patronen in één persoon. En dan... Dus dat lijkt een beetje schizofreen. Uh, nee, niet. schizofreen is het niet. Um, um, ja, dan hebben we een hele discussie over schizofreen. Ja, maar, nee, maar uh, ik bedoel eigenlijk, dan, dan weet je echt niet meer waar je, waar je, toe je, meer. Waar je aan toe bent. Maar, nee. maar hoe uitzicht dat dan in zijn gedrag? Nou ja, je ziet dus dat, dat Steve Jobs... Echt, het is echt een horrorboek, die, die, die biografie van hem. Uh, je ziet dat hij aan de ene kant heel solistisch is... en alleen maar blind voor zijn eigen product gaat. Maar aan de andere kant, dat is depressief narcistisch. en aan de andere kant gebruikt hij gewoon iedereen. Hij ja. denkt dat iedereen alles voor hem zal doen. Dat is angstig narcistisch. Ja. Ja. En op het moment dat iemand hem tegenspreekt, dan wordt hij furieus. Ja. En verdrietig. Hè? De angstig-narzister huilen. Want de narcist is dus eigenlijk een eenzaam mens... Een narcist is in de kern van de zaak iemand die intieme relaties niet vertrouwt... en dus op dat gebied een eenzaam mens is, ja. Goed niet ben je. Je Ja, ik, ik zit, want ik vraag me af, welk type ben jij dan zelf? Ik ben, uh, nou ik, uh, ik uh, heb, uh, ik pas heel duidelijk in die depressief-narcistische cirkel. Ja. En bij mij is het ook, uh, ik merk ook, als ik dat boek schrijf... dat ik vooral Nelly Kroes bewonder en Slatan Ibrahimovic, dat is ook een depressief-narcist. Daar herken ik me veel meer in dan in die andere verhaal. En dan bewonder je iemand omdat? Ja, nou ja, de, de, die enorme drive en die, uh, dat enorme van oké, okay, als niemand. Uh, uh, als ik het dan alleen moet doen, dan zal ik het ook perfect doen. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat, naast dat ik weet dat dat dus heel veel schade kan berokkenen aan relaties, ja, zuigt het zich ook naar. naar dat vind ik prachtig. Ja. Mm. Nou, is Nelly Smit, uh, of Nelly Kroes moet ik zeggen, ja. die is al even gevallen. Ja. Um, maar over het algemeen zijn er meer mannen narcist dan vrouwen, toch? Nou ja. Toen Freud in 1914 het begrip in de psychiatrie introduceerde... toen zei Freud, narcisten zijn vrouwen... die mannen gebruiken om er zelf beter van te worden. Maar ja, Freud was alleen maar met vrouwen bezig... omdat het een heel seksueel gefrustreerde man was... in een heel seksueel gefrustreerde tijd... Uh, maar toen ging het heel erg over eigenliefde. Cleopatra is bijvoorbeeld in de wereld gezien... een prachtig voorbeeld van een narcistische vrouw. Ja, ja. He, die anderen gebruikt... Ja, die ja. wordt ja. hier ook meteen bewonderd. Nou, ja, ja, ja. ja, ja. ja, niet bewonderd. maar nou, nou, dat dat herkenbaar. Je, dat herken je, ja. Maar dat, dat heeft zich ontwikkeld. Het concept heeft zich ook heel erg ontwikkeld. En tegenwoordig kun je zeggen, ja, narcisten zijn vaak een man. Maar je hebt ook narcistische vrouwen, maar die verschuilen het vaak achter iets anders. Ik wou zeggen, wat bij mij naar boven komt... is denk ik dat vrouwen veel slimmer zijn ja. om het, uh, <laughs> om het uh, te, te verdoelen. Geniepig, geniepiger. Ja, geniepiger. Ja, ja ik, ik, dat, dat komt bij mij wel. Maar ja. ja. blazen zij zich niet op dan? Jawel. Maar hoe doen zij dat dan? Hoe doen nou, vrouwen nou ja, bijvoorbeeld... Dan? Wat je, hè, de vijfde persoon in mijn boek is, uh, is Nina Brink... die, die bijvoorbeeld echt uh, dan bijvoorbeeld heel afhankelijk gaat doen bij een man waarvan ze weet dat hij dan voor haar de kastijns uit het vuur gaat halen. Dat doet ze niet omdat ze zich afhankelijk voelt... maar omdat ze voelt dat ze die man op die manier voor haar karretje kan spannen. He, dat is een heel angstig, narcistisch fenomeen... maar ze doet het dan als afhankelijk zielig vogeltje, zeg maar. En een man zou zich nooit als angstig vogeltje voelen? Nee, die man zou zeggen, dan. dat moet jij voor mij doen... en als je het niet doet, voor jou, tien anderen. Ja. Ja. Die zou de macht gebruiken dan? Die zou zijn macht gebruiken, ja. ja. ja. Een vrouw meer een manipulatieve, ja. zeg maar. Die ja. vrouw manipuleert het meer, ja. ja. Nee. Is het altijd, want bij narcisme, ja, ik krijg altijd meteen een hele negatieve bijsmaak, ja. Hè? Ja. Um, maar is het altijd negatief? Nou ja, narcisme als zodanig is een stoornis en dat is per definitie negatief, omdat je de vrije ruimte van andere mensen bezet en andere mensen agressief bejegent als ze kritiek op je hebben. Dus narcisme is gewoon een stoornis, maar je kunt naast een narcist kun je ook iets anders zijn. He, je bent niet alleen maar narcist. Je bent niet alleen maar narcist. Nee. He, bijvoorbeeld, dat is mooi dat jij dat zo noemt. Ik heb van mijn kinderen geleerd. om veel wederkeriger met andere mensen om te gaan. Ja. Omdat ik ook wel doorkreeg. dat als ik op een goede manier vader wil zijn. Ja, dan moet ik dit niet zo blijven doen. Nee. En je bent ja. heel overtuigd. Je zegt dat het is een stoornis. Ja. Ik zou denken het is een eigenschap. Het is een gestoorde eigenschap. We <lacht> nou ja, ja. nee, ja. noemen in de psychopathologie iets een stoornis. als het afwijkt van het gemiddelde. en ja. lijden veroorzaakt. Ja. Okay. He, dus als ik. Als ik uh, een stem hoor die heel vriendelijk tegen mij is... dan is het een raar verschijnsel, maar geen stoornis. Maar is het een stem die iets tegen mij zegt waardoor ik bang word... dan is het een stoornis. En dat ja. lijden, is dat dan bij de narcist zelf of voor zijn omgeving? Allebei kan het, okay. hè. Bijvoorbeeld bij psychopaten, die lijden zelf niet onder wat ze doen. Maar het is wel een stoornis, omdat het heel veel lijden veroorzaakt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Bij de anderen. In je boek besteed je er niet zoveel aandacht aan... maar. Uh, wij vroegen ons af, in hoeverre is deze tijd een narcistische mm. tijd? In hoeverre ja. uh, is deze tijd bevorderend om narcistisch gedrag te vertonen? Niet. Daar zijn veel misverstanden over. En daarom, uh, dat heb ik ook in mijn boek behandeld. Hè? Van, veel mensen zeggen, we leven in een hele narcistische tijd. Maar we leven juist absoluut niet in een narcistische tijd. We leven in een theatrale tijd. Uh, een narcistische tijd dat zou dan met een hele instabiele basis moeten zijn... Maar dat is het juist niet. Die generatie van mijn ouders en van de ouders van Nelly Kroes... die hebben zo verschrikkelijk hard gewerkt om het land op te bouwen. Die hebben gewoon een wereld gemaakt... waarin we alle tijd hebben om ons terug te trekken in onze digitale cloud. Er is juist geen gevaar meer. He, mensen roepen allemaal, als ik het maar naar mijn zin heb. Nou, Als mijn ouders dat hadden gezegd, dan hadden ze het land niet opgebouwd. Dus zij hebben een, een land gecreëerd... waarin ieder individualistisch zijn eigen gang kan gaan... en steeds oppervlakkiger kan gaan leven en uh, gericht op het uiterlijk, theatraal, tatoeages, diepe decolletés. Maar wat zie je nou? Als de pleuris uitbreekt... dan springen mensen uit hun digitale cloud... en gaan ze met elkaar zandzakken vullen in Nederland. Als er, als er een ramp is, dan gaat iedereen elkaar helpen. Als er uh, Koninginnedag is, springen, kopen we met elkaar onze goedbedoelde rommel... en springen we met elkaar in de gracht. Dat is absoluut niet narcistisch. Narcisten zijn alleen. Maar... Um... Een hele tijd geleden zat hier klinische psycholoog Jan Derks uit Nijmegen. En die zei, ja. juist in de opvoeding van onze kinderen... door ze als prinsjes en prinsesjes te behandelen... Ja. bevorder je narcistisch gedrag. Maar jij noemt ja. dat theatraal ja, dat gedrag. Dat is theatraal. En Jan Derksen heeft, naar maar mijn dit... idee... dus een hele beperkte visie op narcisme. En ik zou het niet in mijn hoofd halen om mijn boek te noemen... Zijn we wel narcistisch genoeg? He, zoals zijn boek heet. Uh -huh. Want dan, dan snap je niet met wat voor lijden het gepaard gaat. Dan ontken je dat. Dat nee, een narcist we... ontkent het lijden. Ja. Maar... maar als je je afvraagt, zijn we wel narcistisch genoeg... dan suggereer je dat het best wat narcistischer mag. Dat we meer moeten lijden. Nee, maar dan ga je voorbij aan de relationele ja. schade ja. Mag, ik nog, mag ik er nog één ding over zeggen? De, ik las uh, vanmiddag een stuk van de uh, uh, filosoof Stine Jensen. En die had het over een Amerikaans uh, historicus, Warren Susan. En die heeft gezegd... Vroeger werden we opgevoed om een karakter te ontwikkelen. Je moest deugd aan zijn, betrouwbaar, discipline. Nu worden kinderen opgevoed uh, om een persoonlijkheid te hebben. Hm. Je moet vlot kunnen babbelen, je moet je kunnen presenteren. en ik dacht uiterlijk vertonen eigenlijk. Ja, extra vet. En ik dacht in deze tijd waarin we competitief zijn... Ja. een commerciële tijd, zou ik denken... ja, met al die Facebook-dingetjes, dat ja. is het toch... Kijk mij eens, ja, dus, hier is, ben ik... dus aan de buitenkant lijkt een theatrale persoon heel erg op een narcist. Ja. He, dus iemand die, die heel erg graag uh, zichzelf laat zien. Uh, maar een theatrale persoon die loopt mee in de kudde. Die doet dat juist omdat iedereen dat doet. Dus he, Geen dan, gaat om, dan, dan, dan, dan gaat het om de relatie. Precies, dus en, precies. en ja. een narcist ja. is een individualist, die doet ja. het alleen. Ja, dat benadruk je steeds he, ja. dat een narcist een individualist een solist is. Ja. Maar Goeie... kan je als narcist nu tegenwoordig je dan makkelijker verschuilen, denk je als tegenhand daarvan? Omdat je dus in die, meer in die oppervlakkigheid Dus je kan ook makkelijker uit de relatie stappen. Um, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk niet dat je als je zeg maar, uh, uh, vanuit je narcistische programma leeft... dan kun je je niet verschuilen. Want dan krijg je per definitie relatieproblemen. Ja. He, dus uh, mensen met een theatrale persoonlijkheid... die gaan gewoon met elkaar feesten. Die, die, die hebben, het dan, hebben het niet moeilijk met elkaar. Nou, nog even op de valreep, want het is bijna zeven uur. Is narcisme te genezen? Nee. Daar kom je nooit vanaf. Het is, hè, psychische stoornissen zijn überhaupt niet te genezen. Het zijn mentale programma's in je brein. Maar je kunt wel nieuwe mentale programma's ontwikkelen om daar controle over te krijgen. En daar gaat het derde deel van het boek over. En heb je tips over hoe wij met jou om zouden moeten gaan? Ja, zeker. Ik, heb een, als narcist. ik moest van de uitgever een hoofdstuk toevoegen... Over, met tips over hoe je met narcisten moet omgaan. Nou, je moet altijd narcisten, als je ze kritiek geeft... moet je dat altijd combineren met een complimentje. Ja, okay. ja, dus niet zeggen, Martin, het was een waardeloos gesprek. Maar, maar je hebt van het van goed gedaan, de maar de volgende over. keer ja. moet het dus ja, ja, Precies. Wat Goni zegt, dat geldt ook de, voor gewone mensen. Ja, ja dat ja. is wel zo. Maar ja. narcisten worden dan meteen agressief. Ja. Ja. He, die denken, oké, okay, jij bent tegen mij, dan krijg je een dreun. Ja. En je moet ze kietelen. Je moet ze kietelen, je moet duidelijk zijn. En wat heel erg belangrijk is, je moet je eigen grenzen aangeven. He, dus Bij een narcist ben jij als geen... Ik ja, als als, als jij aangeven. met mij omgaat, moet je heel ja. duidelijk jouw grenzen aangeven. Dan moet je zeggen, Martin, nou is het afgelopen. Als jij contact met mij wil houden, dan moet je nu iets anders gaan doen. Ja. Nou, en daarvoor beschrijf ik een heleboel simpele oefeningen... die je dan als narcist zou kunnen doen. Maar pikken narcisten dat... Nou, als je alleen maar in je narcistische rol zit, dan pik je nee, dat niet. Nee. Er moet al je... wel ergens een opening ja, zijn. Ja, precies. Je ja. moet erover ja. kunnen reflecteren. En je moet bijvoorbeeld denken, nou, vanuit mijn rol als vader... is dat misschien toch wel handig dat ik die narcist wat meer nee, onder Dus dan moet je de rol, de rol waarschijnlijk waar de opening zit uh, zien ja. te vinden. Ja. Ja. Ja, ja, maar ja, dan moet je bereid zijn het te erkennen. Ja, dus, en wat moet er daarvoor gebeuren? Nou, heel veel lijden. He? Dus je moet het heel moeilijk krijgen en dan een keus maken. Steve Jobs, die had kanker, die wilde zich... Niet laten opereren. Die ontkende het gewoon. Die ging bij zijn innerlijk weg. En uiteindelijk, na heel veel aandringen van zijn vrouw en zijn kinderen... heeft hij in zich laten snijden. Maar net als de Apple. Hè, volgens Steve Jobs niet opengemaakt mocht worden. Je kunt ze niet openen. wilde hij zichzelf ook niet geopend hebben. <lacht> en pas onder heel veel druk van de mensen van wie hij hield... en heel veel duidelijkheid. Als je het nu niet doet, gaan we bij je weg. Toen heeft hij in zich laten snijden. En toen was het al te laat. Ja. ja. Um. Wie heeft jou, behalve je dochter, uh, nog wel eens een keer geconfronteerd met... Nou, uh, ophouden met nu, spiegel. Martin. Nou, dat, dat, dat zijn hele goede vrienden van me. En, uh, en uh, uh, psychiaters die uh, okay. uh, eraan bijgedragen hebben om mij uh, iets meer... En wat is je eerste reactie? Ergenis. Nu, nu je dit zegt? Nee, niet zoals dus ik, <laughs> maar als mensen dat zeggen. Oh jee, oh jee. <laughs> nee, nou, dat is inmiddels uh, een stuk beter geworden. Ja. Maar vanuit mijn narcistische mentale programma zou ik meteen in de tegenaanval gaan. Maar vanuit een meer wederkerige programma zou ik denken... Van, nou, daar zit misschien wel wat in. Maar voel, voel, je dat, voel je dan ook dat je dat onderdrukt of niet? Nee, hm. nou, zo, lang, ik, dat, zo langzamerhand voel ik wel dat het, dat het in kracht begint af te nemen... omdat ik dat andere mentale programma je steeds, bent sterker, pro steeds sterker probeer te maken. Maar er is nou, uh, mede uh, doordat ik ook uh, medicatie gebruik... om die fight-response te onderdrukken, gaat het een stuk beter... Mooi. Nou, luisteraars. Knap. Het is paas ja. zaterdag. Er is ja. hoop. <laughs> ja. Goed. Tot zover eh, Pavlov. Met dank Ria van het Klooster, Been en Martin Appelo. En zijn boek heet Een spiegel voor narcisten. Bij wie is het uitgegeven? Want wij hebben alleen maar een... een uh, PDF. PDF. pdf. Het is uitgegeven bij uitgeverij Boom in Amsterdam. Bij Boom. Ja. Goed. Meer informatie op uh, wetenschap24.nl. Pavlov. En als u wilt reageren, even mailen. Radio. @ntr.nl. Ja, zometeen na het nieuws van 7 uur langs de lijn en Pavlov is er volgende week weer. Graag tot dan. NTR. Informatie, educatie en cultuur. Ondertussen op de redactie van De Overnachting Perry Hay.